9 uur, Dikte Haak met het NOS-journaal. Dierenactiviste Leni het Hart doet vandaag een ultieme poging om de bultrug bij Tessel los te krijgen. Ze is met medewerkers van de Zeehondencrash op weg naar het eilandje in de Waddenzee, waar het dier woensdag strandde. Ook medewerkers van de natuurorganisatie Sea Shepherd willen vandaag naar de bultrug. Rond de walvis is een gebiedsverbod van kracht en het hart zei eerder al dat ze zullen respecteren. De medewerkers blijven in de buurt zodat er snel kan worden ingegrepen als er groen licht gegeven wordt. Leni het hart en Sea Shepherd vinden dat het dier veel te snel is opgegeven. Het hart spreekt schande van de manier waarop er met de bultrug wordt omgegaan. Ze noemt het onbegrijpelijk dat de zeehondencrash niet om hulp is gevraagd. Oud-PVDA-Kamerlid Scheren Dijksma volgt Kover Daas op... als staatssecretaris van Economische Zaken. Dijksma was eerder staatssecretaris van Onderwijs... in het kabinet Balken en de Vier. Vandaag straat anderhalve week geleden af... na ophef over declaraties. Democratische senator John Carre uh, Kerry... wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... als opvolger van Hillary Clinton, melden Amerikaanse media... Volgens het tv-station ABC wacht het Witte Huis nog met het bekendmaken van de benoeming. Onder meer vanwege het bloedbad op een basisschool in Newtown. De moslimbroederschap zegt dat een kleine meerderheid van de Egyptenaren... die gisteren naar de stembus zijn gegaan, voor de nieuwe grondwet heeft gestemd. De moslimbroeders hebben veel invloed gehad bij het opstellen van die grondwet. Volgende week gaat de andere helft van de Egyptenaren naar de stembus. En in de Chinese miljoenenstad Chongqing zijn vier mensen vastgezet die op straat het einde van de wereld verkondigden. De vier zijn ervan overtuigd dat de wereld vergaat als de Maya-kalender op 21 december afloopt. Het einde van de Maya-kalender heeft in China al tot veel geruchten over aanstaande rampen geleid. In de stad Chengdu leidden de berichten tot een run op kaarsen omdat het einde van de wereld vergezeld zou gaan van drie dagen totale duisternis. Dan nog het weer vanochtend verspreid over het land een aantal buien. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Af en toe zon, het wordt een graad of 8 dan. Dit was het Adem Journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekker Weg in Eigen Land. Veel uit het leven van vandaag danken we aan de 17e-eeuwse handel en ontdekkingen. Ervaar het zelf in de tentoonstelling De Gouden Eeuw, proeftuin van onze wereld. Nu te zien in het Amsterdam Museum aan de Kalverstraat 92. Kijk op www.amsterdammuseum.nl Dit was lekker weg in Eigen Land. Vanavond in Karo Brandpunt een opzienbarend plan voor criminele moeders. Laat ze samen met hun kind de straf uitzitten. En het fiasco van de Vira, Waarom het wel mis moest gaan met de nieuwe hoge snelheidstrein. Dat er meer in Brandpunt. Vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. Eh, goeiedag. Goeie... <tiedacht> Goedemiddag. Goedemorgen, je bent terug bij Tweede Vervoer. Volgens, eh, wat krijgen we zo'n De mini-appelboompjes. Ja, we blijven in de bomen. En natuurlijk... Kijken we ook even naar de bultrug, de vrachtfiets en het tropisch zandoogje. Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. Herinnert u zich de Waka Waka nog? Een tijdje geleden was Maurits Groen bij ons te gast. Met die uh, Waka Waka, of in ieder geval over dat project... een zeer krachtige ja, zonneoplader voor je mobieltje of tablet. En je kon hem ook gebruiken als lamp. Heel handig voor onderweg, maar ook een uitkomst voor plekken op aarde... waar geen elektriciteit is. Um, veel schoolkinderen in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld... moeten s'avonds bij het licht van een gevaarlijke en giftige kerosinelamp hun huiswerk maken. En per dag raken 16.000 mensen ernstig gewond door ongelukken met deze kerosinelampen. De lamp van Maurits Groen is veilig, sterk en biedt gratis stroom. Als hij een dagje buiten ligt, nou, dan heb je zo voor drie avonden licht om bij te lezen of te werken. En nou, nu heeft Maurits nieuws bedacht, namelijk een actie. Geef de slachtoffers van Haiti licht. Op Haiti leven nog steeds 300. 170.000 mensen in plastic tenten langs de kant van de weg verstoken van elektriciteit. Voor iedere wakka wakka die hier in Nederland verkocht wordt... zorgt de organisatie dat er ook eentje bij een Haitiaans gezin terechtkomt. Met die actie zijn ze woensdag wereldwijd begonnen en het loopt op zijn zachtst gezegd storm. De reacties overtreffen zijn stoutste verwachtingen. Ja, wat wil je als Bill Clinton fan is van je project en je voortdurend liked. En als dit zo doorgaat kunnen duizenden mensen op Haiti aan gratis zonnestroom geholpen worden. Bent u nieuwsgierig geworden naar die wakka wakkas? Kijk dan op vroegevogels.vara.nl. Wederom muziek van Claude Debussy, 150 jaar geleden geboren. Dit was cortège uit de Petite Suite pour Orchestre. Uitgevoerd door het Orchestre de Chambre, Jean-François Payard. Bon, merci, mais non. Ja, dan gaat hij dat nog helemaal voorlezen. <laughs> ja. ja, dat ging ik nou eens even helemaal voorlezen. In onze oceanen drijven miljoenen tonnen afval. Een deel daarvan wordt van schepen afgegooid. En een deel komt via kanalen en rivieren vanaf het vasteland in de oceaan terecht. Ja, maar welk deel precies? Om te ontdekken welk aandeel van het oceaanafval eigenlijk van het land is gespoeld... Hè, via die rivieren en kanalen is het project Vuilspuien bedacht. De Waste Free Oceans Foundations... en de Milieucoalitie van Nederlandse en Belgische kustgemeenten... Kimo heeft voor dit project een net opgehangen bij de spuissluizen van IJmuiden. Rob Buiter was erbij toen studenten van het Maritiem College uit IJmuiden... voor de eerste keer het net ophaalden om te zien hoeveel vuil erin hangt. Wat we zo gaan doen, twee van jullie gaan in het, in het bootje naar het net. Het net wordt losgemaakt en het wordt vervolgens aan de kraan gehangen... waarna we het net uit het water gaan hijsen. In het ruim wordt hij vervolgens leeggemaakt en dan gaan jullie sorteren wat er in het net zit... Raast eigenlijk als je ooit het water hebben gevonden. Het raast hebben we gevonden. Ja. Het uh, nou, was niet heel raar, maar het grootste wat we gevonden is ooit een walvis. Dus. Ja en je vindt de gekste dingen mee. Uh, stukken wasmachine, vliegtuigwielen. Uh... <laughs> wat zou het raarste kunnen zijn wat hier gaan vinden? Een lijk. Een, een lijk ja, maar dat had het wel gehoord denk ik, als iemand kwijt is. Ja. Nee, ik ik weet niet wat we zullen vinden. Het is de eerste keer dat wij dit project doen, dus het is voor ons ook een verrassing uh, wat wat er boven komt. Bert Veerman van uh, Kimo. Dit is dan uh, de eerste oogst van het uh, vuilspuienproject. Ja, dat klopt. Uh, we hebben, uh, nou, zoals iedereen weet, er is een enorme hoeveelheid plastic en de andere afval op de Noordzee uh, en op de oceanen. Maar we weten nooit precies hoeveel er nou vanuit land komt of vanaf de stranden, of vanaf de schepen. En dit is een unieke locatie, we zitten hier voor de spuislijf. Nou, de spuislijf kan 900 kubieke meter water per seconde naar de Noordzeerloogst. Dit is het grootste spuislijfcomplex in Nederland. De studenten van het Maritiem College die, uh, ja. zijn al bezig om uh, de oogst uh, te sorteren. Dus we zijn even kijken wat er ja. uitgekomen is. Het volgens mij ja. valt het nog wel mee, hè? of tegen, het is moeilijk bekijkt. Ja, maar... uh, ja, het is, het is, we zien, zien inderdaad veel organisch afval, maar ja, veel riet, ook, veel riet ja, maar ook plastic afval, hè. Wat, je, wat je hier aantreft mag je wel even wat je hier ziet, dit, dat, is, nou, dat is typisch plastic drijfafval wat je hier aantreft. Ja, dit is een dop van het een of is een dop van het ander en zo draait er hout en we nog papier en de andere plastic drijft ertussen tussendoor. zoals dit is stuk plastic wat er rond drijft en dit maakt. Dat als het op de Noordzee terecht komt op de oceaan, dat het dus zeker steeds kleiner wordt. En zo wordt het ook microplastic. Het worden allemaal kleine korreltjes. En, de, en dat wordt ge, geconsumeerd door, voeten, door, door, door uh, vissen, maar ook door vogels. En die, uh, die overleven dat niet. Even vertellen hoe het gaat. We hebben gezien dat het, het is, uh, een riet en een blad en uh, heel veel kleine stukjes plastic. En het gaat eigenlijk over, ook over de kleinste snippers. Dus daar moet je echt wel even op letten. Peter de Boogkater, ook van ja. uh, de Kimo. Ja. Het lijkt nou wel heel weinig wat ze nou uh, opgevist hebben. Ja. Nee, het is natuurlijk ook maar een klein net op zo'n enorm groot kanaal. Dat klopt. Het, uh, het net het is, uh, heeft een monding van ongeveer 7 meter. Het met net zelf is 2 bij 2. Er is nog een andere reden waarom er niet zo heel veel in zit op dit moment. Het is winter. En je hebt uh, in de zomer echt heel erg veel meer afval. Hè. Dat verwachten we althans. Eh, wat je hier aantreft, dat is toch vooral wat uit Amsterdam komt eh, aanzeilen. De, de grachten worden daar s'nachts gespuit. En datgene wat niet op de oevers blijft, dat komt uiteindelijk hier eh, terecht. Dus wat dat betreft geeft het wel een mooi inzicht in wat er nou uiteindelijk naar zee gaat vanuit het Noordzeekaraal. En daar zijn we echt heel nieuwsgierig hè, want het, er is eigenlijk niets officieels over bekend. Geen idee. Hoe lang is ja. het net gaan gehangen? Dit is nou van ongeveer drie weken. Maar goed, jullie hopen dus de komende maanden, jaren, beter inzicht te krijgen in hoeveel rotzooi we nou eigenlijk op lozen. Absoluut. En ook wat je eraan kan doen, hè? want veel van het afval dat is gewoon te voorkomen. Gooi het gewoon niet overboord, hè? Dus gooi het niet in de gracht. Heel simpel. Net zo dadelijk weer terug het water in en over een paar weken weer? Net gaat straks weer terug het water in en over een week of drie gaan we weer mee te kijken wat erin zit. En dat doen we in de, periode, in de winterperiode en we doen het ook in de zomerperiode drie maanden. Waar de jongens op hadden gehoopt uh, dat er nog een lijk mee omhoog zou komen. Dat is, uh, <laughs> dat is niet gebeurd. Maar ondertussen wel een goede les. Uh. Er zit een hoop rotzooi in het water. Er zit een hoop, ja. Goede les voor het leerlingen van het maritiem college. Nou, ik, denk dat, uh, ik hoop dat ze het verspreiden. Dat we weten waar we mee bezig zijn. Want uh, ja, nu ja. hebben we niet, niet zoveel, maar het is er wel. Ja. Dus... En het blijft er ook allemaal. Ja, het he? blijft er ook allemaal. Vooral die plastic, vind ik uh... ja, het is een kleine moeite om uh, in de bullenbak te gooien of ergens anders. weet uh. dat ja, het net hangt goed terug. Viel het mee of viel het tegen? Uh, nee, ik viel echt wel mee. Maar we moeten het natuurlijk nog wel uitrekenen wat het nou eigenlijk betekent voor dit hele gebied. Want het is, het is maar een klein netje. En we hebben toch nog wel wat aan plastic gevonden. We gaan eigenlijk het hele jaar door nog. We gaan tot, tot en met oktober is de bedoeling. En we willen zo elke drie tot vier weken het net boven halen. En het wordt vaker, als het nodig is, dan gaan we dat vaker ophalen. Succes. Dankjewel. Jean-Yves Thibaudet speelde van een tijdgenoot van Debussy... Uh, Erik Satie, vivatje uit de Sonatine bureaucratiek. Welkom in tuinreservaten.nl ja, Dirk Slachter zal het wel niet met me eens zijn... maar er zijn uh, legio-redenen om geen boom in je tuin uh, te planten. De tuin is te klein, het is veel te veel werk, veel te veel schaduw levert het op. Zo'n boom wordt veel te hoog. Maar nu zijn er de mini-trees, fruitbomen, die uh, uh, wel allemaal fijne dingen doen. Uh, bijvoorbeeld <laughs> heerlijke, <Fijne> ding doen. <laughs> heerlijke appeltjes produceren. En ze worden niet te hoog, ze hoeven niet gesnoeid te worden. Je hoeft ze niet te behandelen met gif. Nou, dat is, klinkt prachtig. Joost Huizing is in het Limburgse Baarloop, de kwekerij van de kleine boompjes. Hij wordt begeleid door Mieke en Corine Fleuren. Kijk, daar staan 260 verschillende soorten appelrassen. Allemaal appels? Uh, ja, er staan ook wat peren tussen inderdaad. Maar over het algemeen appels. En wat wij hier doen, wij testen hier de verschillende soorten rassen... om te kijken hoe ze zich gedragen, of het lekkere appels zijn, of het uh, mooie bomen zijn. Maar ik ben op zoek naar die hele kleintjes, de minis. Ja, die staan aan de linkerkant. Dan gaan we daar naartoe? Ja. ja. Ik herken dat niet hoor, nu in deze tijd van het jaar. Ze zijn allemaal kaal. Ze zijn nu allemaal kaal, de bomen zijn in rust inderdaad. Dit zijn dus de mini ziet, het zijn kolombomen... Ja. groeien dus de hoogte in en in de breedte hebben ze 50 centimeter nodig. Het is echt een zuil, dus ze maken geen zijtakken. En hoe hoog worden ze? Want dat is een probleem in kleine tuinen. Ja, ze kunnen twee meter hoog worden. Maar dat is net wat iemand zelf wil. Als je zegt, van ik wil niet dat die hoger wordt dan een meter... dan kun je de kop eruit halen en dan groeit die ook niet de breedte in... dan blijft die gewoon klein en smal. Dat is een ideale boom voor een stadstuin. En eigenlijk vind ik dat iedereen in zijn tuin, als het maar een beetje kan, een boom zou moeten hebben. En hiermee kan dat. Hiermee kan dat, inderdaad. En het is zo leuk, want het voordeel ook nog van deze boom is... je hoeft hem ook nog niet eens te spuiten tegen verschillende soorten ziektes... En daardoor blijft die boom ook mooi en kan je inderdaad gewoon appels plukken in je eigen tuin. Je kan ze, dat zie ik hier, ook als, als een soort haagplanten. Ja, dat kan inderdaad ook. En daar is juist nu de tijd ideaal voor. Hè? Dan uh, koop je de bomen zonder pot. Met hè? naakte wortel. Naakte wortel noemen ja. we dat inderdaad. Ja. De, de meer als vliegen om ons heen, ja. die, op het valfruit. Ja, ja. ja, en uh, wat sierappeltjes die nog hier en daar aan de boom hangen, zie ik. Maar het is inderdaad ideaal om nu juist uh, bomen te gaan planten. Want een boom plant je eigenlijk op het moment dat je geen blad aan de boom hebt. Dat is de beste tijd. Zolang er geen vorst in de grond zit, kan het? Als je een gat kan graven, kan je een boom planten. Nou, heeft niet iedereen zin om naar Barlo af te reizen om een boompje te gaan kopen? Ja, dat, hoeft, dat hoeft ook niet, he? Dat hoeft ook niet, nee. We kunnen die opsturen. Dus ze worden gewoon, ze gewoon in karton... Op. Ja, we verpakken ze het hele jaar door... En dan sturen we ze op en dan krijg je gewoon een pakket thuis. Ik ga, je... ik ga naar de verzendafdeling. We gaan kijken. Oh jongens, het is een beetje koud. Beetje koud hè? Oh. Nou dan gaan we naar binnen toch? Ja. Wie is eigenlijk op het idee gekomen om zulke hele kleine boompjes te maken? Want voor de fruitteler is dat een, uh, een belachelijke gedachte. Nou uiteindelijk is het boomkwekerij Fleura met ja. de gedachte dat ook de fruittelers hiermee aan de gang gaan. Ja om ook de fruittelers het gemak te geven van ja. niet snoeien en niet spuiten. Dan nou gaan we naar binnen toe. Hele grote hal. Hé, hey, hier staan de hoek nog een paar uh, kisten met appels. Ja, ja inderdaad. Oh. Dit zijn Gold uh, Lane, Red Lane, Sunlight en Moonlight. De vier rassen die we hebben zijn lekker koel, dus die blijven ook nog even goed. en uh, nog heel fris. En Ik wil ook eentje, hoor. Ja. ja, de Moonlight. Dit is de Moonlight. Mooie naam. Die kan je. Sorry. Stevig Sorry, ja. schil. Mm -hmm. Die krijg je aan je eigen boom? Die kun je aan je eigen boom krijgen. Als ik hem deze week plant, wanneer is de oogst? Wij zeggen altijd: als je mazzel hebt, heb je het eerste jaar er al wat aan. Wij beloven dat niet. Nee. Maar de kans is groot dat je, als je nu plant, dat je in uh, ja, volgend jaar, september, dat je daar uh, appels aan hebt. Ja. Nou, zie ik daar. Een hele mooie foto van een klein boompje. En daar, daar zitten... Nou, ik kan het niet zien. Hij is twee meter groot, hoog. En daar zitten veertig, uh, wow. ja, vijftig appels aan. 40, dat is photoshoppen? Ja. Nee, dat is geen photoshoppen. Dat duurt gewoon een paar jaar. Als je hem een aantal jaren hebt staan, hoe langer je hem hebt staan... hoe meer fruit dat hij ook zal geven, uiteraard. Ja. Ah, ja. Ja. Ideale plant, eigenlijk. We gaan naar de verzendafdeling. Het smaakt heel lekker. Hoe zeg je dat als kenner? Licht, zuur? Ja, een beetje sap. Ja. Volgende ruimte in. Ja. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zo. Ja. Hele stapels dozen. Het is inderdaad uh, de drukke tijd nu. En verband ook met uh, kerstpakketten. Nou zie ik er hier een heleboel staan in de pot. En je hebt ze daar verderop nog met, uh, met naakte wortel. Daar nou heb ik één ding altijd geleerd... Bomen moeten bestoven worden. Anders dan heb je geen oogst. Een appelboom die heeft inderdaad een bestuiver nodig. Nou, wij hebben bijen een... of hoe gaat dat? Met bijen, ja, ja. Of hommels, kan ook. We hebben vier rassen. We hebben de Red Lane en de Gold Lane. Dat zijn zelfbestuivers. Dus die kun je dus enkel in je tuin zetten. Eén boom is genoeg. Eén boom is genoeg. Geen mannetje, vrouwtje, nee. Dat nee. niet nodig. Dat zit, in de boom dat zelf. zit erin, ja. Wat ja. zit in één boom, mannetje, vrouwtje dan? Maar dan kan je hem zelfs op een balkon kwijt. Ja. In een beetje grote, forse pot, 40 liter zo'n ja. beetje... daar kan je inderdaad gewoon een mini-tree inzetten... en dan ook uiteindelijk fruit van je balkon afplukken. Je koopt zo'n uh, appelboompje natuurlijk... omdat je zelf de appels lekker vindt en het leuk wilt oogsten. Maar hebben dieren er ook wat aan? Die bijen die je bestuift? Die hebben er ook wat aan, ja. ja. ja, Dat ja. Dan, uh, die maken daar weer honing van natuurlijk. Ja. En uh, als je het niet voor jezelf wil doen... dan zijn de vogels altijd blij ja. met fruit in de tuin. Um, het is ook weer eens wat anders, hè? Een, ja. een fruitboom. Uh... Weer eens wat anders dan een kerstboom? Ja, de, nou ja. In de middeleeuwen ja. was het zo, van oudsher is het zo... dat men juist uh, appelbomen gebruikte in plaats van kerstbomen. En dan met de appels. Dat, dat was dan uiteindelijk uh, wat wij dan nu ballen door voor hebben gegeven. Groene takken ja. met, uh, met appels, grote appels. En dat was in de middeleeuwen het verhaal, ja. Dat is eigenlijk een veel leukere ja, kerstboom. Ja, ja, hartstikke leuk toch. Ja. En dan zet je hem gewoon in de tuin? Ja, kan tuin of balkon. Dat is een grote pot. Kan, allebei. Of in Den Haag. Ik heb ze daar buiten in die haag gezien. Dan staan ja. ze 30, 40 centimeter ja, van elkaar. Ja, 50 centimeter plantafstand. Ik denk dat misschien ook uh, uh, veel mensen dit jaar de Floriade hebben bezocht. En uh, op de Floriade, daar uh, stonden ze in het, uh, onder andere in het Vriendenbos. Echt in hagen aangeplant. En dan is inderdaad die, die afstand maar 50 centimeter. Waardoor je prachtige hagen hebt met roze bloes. En veel leuker dan een beukenhaag. <laughs> <laughs> Ook leuk. Lekkerder maar in ieder geval. Lekkerder. Ja. Heerlijk. Net. Uit de orkestsuite Le Tombeau de Couperin hoorde u de rigodon van Maurice Ravel. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Het doek lijkt definitief te gaan vallen voor de nertse fokkers in Nederland. De komende week stemt de Eerste Kamer over een wet die de fok van pelsdieren per 2024 helemaal verbiedt. Nederland treedt daarbij in de voetsporen van onder andere Groot-Brittannië en Oostenrijk. De Nertse fokkers hebben al aangekondigd dat ze met enorme financiële claims zullen komen... omdat hun bedrijven ineens geen klap meer waard zijn. Anderen zeggen naar het buitenland te zullen uitwijken... waar andere eisen worden gesteld aan de Nertse houderij. De omstandigheden voor de dieren zullen daar alleen maar slechter zijn. Het broeikaseffect... De klimaattop in Doha is nog niet achter de rug... of wetenschappers komen weer met nieuwe cijfers over CO2-uitstoot. Die groeit harder dan ooit, namelijk met 0,4 procent per jaar. En daarmee zitten we alweer boven het meest gunstige scenario... van het laatste IPCC-rapport van het VN-klimaatpanel. De toename komt voor een belangrijk deel door opkomende economieën... zoals China, waar veel steenkool gebruikt wordt. De opname van CO2 door land en water gaat weliswaar sneller dan vroeger. Maar of dat zo zal blijven... Is de vraag. Europa. Dieren die duizenden kilometers lang zonder water en frisse lucht opgepropt staan. Deze week stemde het Europees Parlement over de omstandigheden in het veetransport. Besloten is dat de regels voor minimale ruimte aangescherpt moeten worden. Een voorstel van GroenLinks-europarlementariër Bas Eikhout... om transporten niet langer dan acht uur te laten duren, heeft het niet gehaald. Er zijn nou eenmaal landen waar de afstand tussen boer en slachthuis te groot is. Zo is de redenering. Ja, pech dus maar voor de dieren. Betekent dit dat het maximum van acht uur nu definitief van de baan is? Bas Eikhout. Nou, het wordt wel weer heel lastig uh, nu het Europees Parlement hier niet een helder standpunt in heeft aangenomen. Ja, hebben we eigenlijk geven wij nu de Europese Commissie, hè, die de regels maakt in Brussel, die geven een mooi excuus om niets te doen. Ja, er was een hele mooie handtekeningenactie geweest met meer dan een miljoen handtekeningen. Maar ja, nu het Europees Parlement niet helder die eis ondersteunt, uh, vrees ik toch dat de ambtenaren in Brussel toch weer wat achterover gaan leunen op dit front. Ik vind het wel echt een gemiste kans dat wij niet die heldere oproep voor acht uur maximum transporttijd hebben weten voor elkaar te krijgen. Dat zorgt toch wel voor een, een, een bittere nasmaak. Maar stel dat het voorstel het wel gehaald had, dan blijken toch veel landen er zich helemaal niks van aan te trekken wat er in uh, Brussel besloten wordt. Nou, dat klopt. En daarom zijn we wel blij dat in ieder geval uh, we als Europees parlement nu echt ook veel meer gaan inzetten op die handhaving. Want dat is gewoon heel belangrijk. Wat je nu vaak ziet is dat de Europese Commissie, die ook kan handhaven, eigenlijk heel weinig ambtenaren opzet. En daar heeft gelukkig het Europese Parlement wel een heel helder standpunt in genomen. De Europese Commissie gaat er nou eens voor zorgen dat de lidstaten het gelijk implementeren. Want zoals het nu gebeurt, is het gewoon oneerlijk voor die landen die wel proberen het netjes na te leven. Het aantal veetransporten door Europa neemt trouwens flink toe. Alleen al in de varkenssector was die toename in vier jaar tijd zo'n 70%. Nieuwe natuur. En weer heeft een beest uit een aquarium zich definitief in de Nederlandse natuur gevestigd. Dit keer is het de Chinese modderkruiper. Het afgelopen jaar zijn diverse van deze modderkruipers gevonden in de Tungelrooise Beek bij het dorp El in Limburg. De Chinese modderkruiper wordt veel gehouden als aquariumvis. Het uitzetten van aquariumvis in het wild is verboden. Maar het gebeurt helaas nog wel vaak. Deze modderkruiper zou eventueel nog een bedreiging kunnen worden voor onze eigen grote modderkruiper. Goed nieuws. Van algen um, kunnen we al biodiesel maken en ook al voedingssupplementen en diervoeder. Maar sinds kort kun je er ook brood van bakken, van algen. Meer brood heet het. En bij een beperkt aantal bakkers dat het algenbrood levert, schijnt het niet aan te slepen te zijn. In veel Aziatische landen is algenconsumptie al vrij normaal, maar bij ons is het relatief nieuw. Leverancier FICOM verwacht vanaf februari ook algekrakkers te gaan produceren. Te herkennen aan een licht groene kleur. We verlaten heel even het vroege vogelsnieuwsoverzicht om naar Dikter Hart te gaan van het NOS-nieuws. Ja, want ik heb een extra mededeling. Dierenactivist Leni het Hart meldt dat de bij Texel gestrande bultrug dood is. Twee medewerkers van haar zeehondenkres constateerden vanochtend op de razende bol dat het dier niet meer leefde. Ze negeerden het gebiedsverbod dat rond de walvis van kracht was. De KNRM, die de afgelopen dagen betrokken was bij de reddingspogingen, kan het dood van de walvis niet bevestigen. Het Hart wilde vandaag een ultieme poging doen om de bultrug bij Texel los te krijgen. Medewerkers gingen daarom vanochtend een polshoog te nemen. Artsen van het Dolfinarium dienden de bultrug vrijdag een sterk slaapmiddel toe om hem uit zijn lijden te verlossen. Maar het dier werd toch weer wakker. Het hart vindt dat het dier veel te snel is opgegeven. En ze spreekt schande van de manier waarop er met de bultrug is omgegaan. Ze noemt het onbegrijpelijk dat de zeehondencrash niet om hulp is gevraagd. De ter, de ter scheddinger vrijwilligers hebben in de afgelopen jaren veel gestrande walvissen, dolfijnen en bruinvissen gered, zegt ze. Hun kennis hebben ze diverse malen in de praktijk kunnen brengen. Onder andere bij de redding van twee minstens even grote potvissen, schrijft de organisatie op zijn website. Tot zover. Ja, wat doe je dan als uh, vroege vogels? Uh, laten we dit nieuwsoverzicht afsluiten met een, uh, een requiem. Een requiem voor de bultrug. Een bultrug met pech. Tja, de bultrug. Uh, we kunnen u wel melden dat het goed gaat met de soort... maar dus niet met dat ene exemplaar op de razende bol... want zojuist wordt gemeld dat die overleden is. Ja, zodra je meer bultruggen krijgt, uh, stijgt dus ook de kans dat er eentje strandt. En waarom dit ene dier vastliep op die zandplaat, we zullen het misschien nooit weten. Misschien was het wel gewoon bottenpech omdat hij de kluts kwijtraakte in ondiep water. Het requiem wat wij uh, zojuist liet horen was trouwens een uitvoering door pianist Leslie Howard. Het was uh, een stuk van de componist uh, Richard Wagner. Album Blood in C heet het. Hij is schoon, snel, goedkoop en kan overal bij de vrachtfiets. Steeds meer ondernemers zien de voordelen van zo'n slimme vervoerder... want juist die laatste kilometer in een drukke stad is duur. Onno Sminia van het Rotterdamse bedrijf Vrachtfiets... ziet transportvervoer per fiets dan ook als de toekomst. Net als Aart Kamijn van het vervoerbedrijf Binnenstadservice uit Dordrecht. Hij heeft weliswaar een busje, maar pakt steeds vaker de fiets. Jeannette Paramor gaat mee als Aard een vrachtje moet vervoeren. Dat is er één. Dat is je vrachtje? Dat, dit is het vrachtje wat we nu gaan uh, rondbrengen. Oké, okay, drie flinke dozen met drukwerk. Uh, ja. Hoeveel kan je meenemen eigenlijk in je fiets, qua gewicht? Uh, een een, een ruime 200 kilo, als je toch nog op een uh, gezellige manier wil uh, fietsen. Ik wil eigenlijk met je mee, maar dat kan dan ja, niet. Dat, dat kan, net dan dat dan ik... kan nou. <laughs> oh nou, je bent Onno je bent uh, ja, een beetje de, de bedenker hè, van de vrachtfiets. Ja, uh, hoeveel kan erin, in zo'n zo bak? Uh, zo rond inderdaad, wat aard de twee, driehonderd kilo. Aha. Ja. Het is een prachtige fiets. ziet er solide uit. Grote witte bak achterin. Ja. Als het nou regent, hoe ga je dat dan doen? Nou, uh, wij, uh, wij leveren er ook een overkapping bij, zodat mensen ook uh, gewoon droog kunnen zitten. Aha. Uiteraard is het wel een fiets. Het blijft een fiets, ja. maar daar gaat het ook om, natuurlijk. Hè? Absoluut, absoluut. Ja. Nou, uh, Aard, waar gaat er dit naartoe? Wij gaan naar het milieucentrum. Even. Oh. En dan brengen we deze spullen en dan uh, zetten we weer andere dingen weer terug. Ja, uh, hoe ver is het? Ja, dat is 200 meter, 300, uh, ja. vlakbij. Volgens dus mij moet jij gewoon gaan fietsen, want je hebt krank, ja, het goed, hè? Ja, even even lekker trappen met een <laughs> lekkere zware vracht achterin. Dankjewel. Dan, uh, <laughs> Hou je van fietsen uit? Ik. Uh, ik ben altijd fietscourier geweest, dus uh, ja, ik, ik vind dat wel uh, leuk werk. Wat wij uh, echt gaan doen is, is het uh, over korte afstanden vervoeren van, uh, van zoveel mogelijk vracht. En bij fietscourier heb je natuurlijk veel meer uh, dat je een briefje wegbrengt. En, uh, ja. Oh, we gaan wel hard hè. <laughs> we gaan in een tunnel in. Oh, we <laughs> <laughs> Oh, wow. Ja, dit is eh, enorm mooi zo natuurlijk. Ja, nou moet je weer omhoog, hè? Zit er een versnelling op? Zit erop, ja. ja ik zal het even niet afleiden, dus even, even doortrappen vooruit. Volgens oh, staat de motor niet echt aan? Een tegenligger aan. Ja, en die heeft dit waarschijnlijk nog nooit gezien hier in Dordrecht. Want ben jij de eerste die hiermee rondrijdt? De eerste fiets, ja. Ja, want Dordrecht heeft natuurlijk een oude binnenstad. En dat loopt een beetje vast allemaal daar, hè? Ja. Er zijn eigenlijk uh, twee problemen in, uh, in de stad. En dat is uh, de luchtkwaliteit. Die uh, beneden de maat is. En uh, trillingen voor oude monumenten. Vanwege al die bestelwagens, vrachtauto's. vooral ja, de zware vrachtauto's. Ja, we uh, ja, even naar links. Hier zijn we bij het milieu. Even lekker warm maar, dan. Het is uh, nu heerlijk, uh, <laughs> ja. <laughs> nou, dan moet ik eventjes wat, uh, wat dingen hier gaan halen. Ja, oké. Okay. En dan gaat het weer terug. Wij okay. uh, ja. konden het dus even met onnoop praten. Oké, okay. ja? ja. Ja, ik hoorde net van aard, Dordrecht, oude stad, slipdicht met al dat vrachtverkeer. Ja, wat wij, uh, wat wij zagen is dat wereldwijd, maar ook met name in Europa... en natuurlijk de oude Hollandse steden... die zijn natuurlijk nooit ontworpen om met allerlei auto's rond te rijden. Uh, op hetzelfde moment zie je dat de drukte enorm toeneemt. Dat gemeentes zo kijken van hoe kunnen we een stad leefbaar en duurzamer maken... En tegelijkertijd zijn er steeds meer goederen die de binnenstad in moeten. Dus uh, een, een wereldwijde trend is bijvoorbeeld ook het bestellen via internet. Dat neemt alsmaar toe. Ja, ja dat heeft ons wel geïnspireerd om bij deze oplossing te komen. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon... Ja, Mijn opa die reed al met een grote manket uh, in een bakfiets. Reed hij al rond. Het is natuurlijk eigenlijk zo oud als wat, hè? Ja, het, is, uh, het was toen al een goede oplossing en het is misschien nu nog wel een betere oplossing. Ja, nou ja. ja toen was het geen oplossing, maar mensen hadden niks anders. Nee. En nu is het een goede oplossing natuurlijk uh, bijvoorbeeld voor het milieu. Absoluut, ja. Dan gaat het natuurlijk wel een korte ritjes, hè? want je gaat niet twee uur met zo'n fiets door de stad uh, rijden. Ja, dat, dat hangt er vanaf wat bedrijven daarmee uh, mee gaan doen. Wat binnenstadservice daar, dat zijn inderdaad de korte ritjes, de echte stop-and-go uh, acties die zij doen. En dan is het vooral voor de last mile, zoals je dat noemt in de logistieke keten, is dat een oplossing. Want daar zit vaak het probleem, hè, die last mile. Ja, daar zijn, dat zijn vaak, is meest, het, vaak het duurste stukje van transport de, de stad in. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat zo'n vrachtfiets ook een stuk goedkoper is dan een bestelbusje. Ja, absoluut. Je hebt natuurlijk allerlei uh, bijkomende kosten, zoals brandstof heb je niet. Uh... Nou, en daardoor uh, is het absoluut een hele slimme, efficiënte oplossing om in te zetten. Hoe is het met je vrachtjaart? Ja, dat, ze hadden niks. Wat nou? <laughs> ja, dus en, uh... we gaan uh, de rest weer terugbrengen. Nee, ja. is gewoon uh, te weinig gewerkt hier zo, denk ik. <laughs> dat, uh, ja. Ja. Ja. Jij bent nog maar net begonnen eigenlijk hè, met de vrachtfiet. Ja. Dat, en waarom? Uh... Ja, waarom een fiets? Uh, dat is vanuit mijn ideeën over uh, dat je zo min mogelijk het milieu zou moeten belasten. Mm. En dat het vooral makkelijk is. Dat je, dat je uh, vrij gemakkelijk overal komt. En zeker uh, in een binnenstad waar dadelijk... Uh, daar is eigenlijk alles afgesloten natuurlijk met, met van die paaltjes. En daar kun je met de fiets... Langs de paaltjes toch nog overal komen. Zo'n zo, zo vrachtfiets, want ik zei net mijn opa, met brood en banket. Maar ja. je kan hem dus voor meer dingen gebruiken dan alleen voor vervoer. Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk twee versies. En één is een gesloten laadruimte om echt de pakketten en goederen mee te vervoeren die je gewoon afgesloten en veilig wil vervoeren. Mm -hmm. En daarnaast hebben we ook een open laadruimte, we noemen dat de pick-up. En dat is toch wat meer zoals die aloude bakfiets, die ook door je opa werd gebruikt. En daarmee kunnen bedrijven die groenvoorziening doen in binnensteden... of uh, loodgieters, loodgieters, maar ook mensen die winkelcentra onderhouden... waar je gewoon simpelweg niet met een bus naar binnen kan... Schilders. die kunnen dan zo'n uh, zo vrachtfiets met pick-up gebruiken... Ja. om overal gewoon heel makkelijk te komen. Ja. Ja. Oké, okay, nou, volgens mij moeten we even verder gaan. Dan koel je dan het wel af. We gaan weer, weer, gaan we weer verder. Ja, ja, want ja. Dat, dat is toch wel een nadeel hè, van een fiets. Als het koud is, dan loop je echt... Ja, uh... Nou, nee, niet als je, zolang je in beweging blijft niet. Ja. Als je staat, dan uh, wordt het heel erg okay. koud. Oké, nou, niet te lang praten. We gaan weer <laughs> verder. Uh, mag ik weer ja, uh, achterop? Ja. Achterop, achterin. Hoe heet dat? Wacht even. Zeg, uh, aard. Als het nou niet lukt met die pakjes, kan je altijd nog taxichauffeur worden. Ja. Uh, He? We hebben hier in Dordrecht ooit een uh, fietstaxi bedrijfje gehad. Ja. Maar dat, uh, ja, dat werkt eigenlijk alleen zomers maar natuurlijk. Leuk werk. Janet Paramoor op de vrachtfiets. Let op, binnenkort komt hij langs. Sinds 1994 leeft in Hoek van Holland een groep van 24 huiskraaien... die niet in Nederland thuishoren. Ze zijn hier ja, een soort van illegaal naartoe gekomen. Meegelift op een vrachtschip. Uit heemse kraaien dus. En die moeten weg omdat het te zijn. Vreemde vogels. Drie jaar geleden maakten we er al een reportage over... over die groep huiskraaien. Toen zeiden de autoriteiten dat ze gevangen zouden worden... en dan in een dierentuin opgesloten. Maar dat blijkt nu te duur. En de twee dozijn zwarte vogels moeten weg. En ze zullen nu gedood worden. De faunabescherming probeert het via een kort geding de komende week nog te voorkomen. Maar de vooruitzichten zijn niet best. Daarom speciaal voor de 24 ten dode opgeschreven huiskraaien... het lied van Esther Groenenberg, Vreemde Vogels. Er woont een kraai in Krijen, dit land, het was op het journaal... Net gekras. Hij klaagt een held om hoe het ooit was. De tijd verandert, de kraai zit stil. Ze gaan niet weg, hoe hard hij ook gilt. Vreemde vogels, onaangepaste, ze zingen zo anders, die vreemde gasten. Hij is scherp, hij maakt lawaai. Wees gewaarschuwd voor deze kraai, vreemde vogel. Onze volgende gast is al uh, aangeschoven, Bas Zwanen. Die zei, het lied uh, zou over Geert Wilders kunnen gaan. En laat het nou ook over Geert Wilders gaan. Wij dachten dat het over krijging. ging, maar uh, Esther Groenberg heeft het zo bedoeld. En het ging ook daadwerkelijk over Geert Wilders. Dus. Het lied Vreemde Vogels. Ja, en Bas die zit dus al tegenover ons. Uh, uh, de, de onderzoeker van uh, het meest bestudeerde vlindertje ter wereld. Het tropisch zandoogje. En waarom is dat nou zo'n interessant vlindertje? Uh, het blijkt uh, ons van alles te kunnen leren... over hoe dieren zich aanpassen in een veranderend klimaat. Hij heette tropisch zandoogje. Dus wij hebben hem hier in Nederland niet, als ik het wel heb. Correct. Maar je hebt hem wel in het laboratorium kunnen bestuderen, dus. Ja, inderdaad, ja. in Leiden. Uh, nou hebben we u uitgenodigd om, uh, ja, omdat u een aantal spannende ontdekkingen heeft gedaan... Uh, omtrent dit tropisch zandoogje. Maar laten we heel even bij het vlindertje zelf beginnen. Want uh, hoe ziet hij eruit? Eigenlijk niet zo heel spectaculair, meeste mensen. Dat saai, Nou ja, wij vinden hem wel erg mooi. Bruinig. En in een van de seizoensvormen heeft hij wel mooie oogvlekken... op wat wij dan noemen de buikzijde van de vlinder. Maar het klinkt dus niet heel erg tropisch. Nee. Qua kleur. Hij lijkt op het gewone zandtoogje. Hij lijkt heel erg op het gewone zandoogje, inderdaad. En waar komt hij voor? Hij komt... Deze specifieke soort komt voor in Oost-Afrika... ongeveer van Ethiopië tot in, in Zuid-Afrika. Maar er zijn in totaal ongeveer 90 uh, verschillende soorten... beschreven van dit genus, van dit geslacht. En hij komt... Uh, het is één soort, maar die heel wijd verspreid is. En dat maakt hem ook juist zo interessant, toch? Ja, dat maakt hem interessant, omdat... Dat... Dat, nou, dat zullen we dadelijk op komen, denk ik. Dat is een van de interessante eigenschappen. Dat je hem kunt bestuderen in veel verschillende klimaten eigenlijk. En het andere wat hem erg uh, bijzonder maakt... is uh, dus die twee verschillende seizoensvormen die hij heeft. Dus eigenlijk in, in dat ene beest uh, is in staat... om zich aan hele verschillende omstandigheden aan te passen. En dat is nou precies een interessante vraag... in relatie met klimaatverandering. Ja, want uh, het, het schijnt dat die vlinders, of, of beter gezegd die rupsen... heel slim gaan omgaan met zowel het natseizoen als een droogseizoen. Ja, dat klopt. Ja, het belangrijkste, en dat hebben we in het laboratorium heel nauwkeurig kunnen, kunnen bepalen... het is heel belangrijk dat de temperatuur is dus tijdens het laatste fase... van de ontwikkeling van de rups tot pop en dan tot vlinder. Als die temperatuur hoog is, en dan, dan moet je denken 25 graden plus... Ja. dan krijg je die typische uh, natte seizoensvorm... die je aan de buitenkant dus heel makkelijk herkent aan de oogvlekken. Temperatuur... Oké, okay, natte seizoensvorm. Ja. Maar wat bedoel je daar dan? Ja, dat is eigenlijk de manier waarop we hem beschrijven. Dat is de vorm die die grote oogvlekken heeft, die duidelijke oogvlekken op de, op de vleugels. Maar als we even naar het eitje gaan, dat eitje is er, dat is gelegd. Dat is gelegd. Dat ligt daar. Ja. En dan? Dan... Uh, komt er een heel klein rupsje uit. En dat rupsje groeit en groeit en groeit. Het begint dus met nou, een paar millimeter. En de, de laatste, het zijn vijf, totaal vijf stadia. De laatste rups is wel een centimeter of drie, vier en, en uh, lekker dik. En die verpopt. Um, en uit die pop komt de vlinder. Ja. En het is dat, dus dat laatste stadium van de ontwikkeling. Als de temperatuur hoog of laag is, krijg je dus die twee hele verschillende vormen. Die er dus heel anders uitzien. Maar die zeg maar, van binnen ook heel anders zijn. Bijvoorbeeld de stofwisseling is, uh, is heel anders. Dat hebben we allemaal in het laboratorium kunnen, kunnen meten. En dat maakt het dus een interessant onderzoeksorganisme ook in het lab. Omdat je, omdat je dus die omstandigheden die in die twee seizoenen voorkomen... eigenlijk kan nabootsen door heel simpel de, de thermostaat uh, hoog of laag te zetten. Ja, en dan, dan past, past hij zich eigenlijk dus aan. Te, te, te, het is dezelfde soort en toch is hij dan anders, ja. heel simpel gezegd. Ja, dat klopt. Ja. En dat is, uh, dat is eigenlijk, ja, dat is een, met een duur woord uh, noemen wij dat fenotypische uh, uh, plasticiteit. Nou Het woord zegt het eigenlijk al. Het is een, een, een één beest, één genotype, één genoom... is in staat om hele extreem verschillende vormen te laten zien. En dat, een ander deel van ons onderzoek richt zich daar ook uh, op... om uit te zoeken wat nou precies de mechanismen zijn die daarvoor zorgen. Ja. Want het is een hele aantrekkelijke manier voor organismen om zich te kunnen aanpassen aan, een, aan, aan ja. de omgeving. Super interessant. Want wat, doet dat, wat doet dat eitje bijvoorbeeld als het een hele droge periode is? Nou, dat, is dus, uh, dat, is dus, dan, dan, dat kunnen we in het lab: kunnen we die, die droge seizoensvlinders wel eitjes laten leggen. En uh, daar komen ook rupsjes uit. Maar in, in de werkelijke situatie in de natuur, en het heet niet voor niks een droog seizoen... Uh, valt er dus geen regen en er zijn er ook geen planten. Nou, dat is het bijzondere aan, uh, aan rupsen. is dat De, de volwassen vlinders uh, eten iets heel anders dan de rupsen. De rupsen eten planten. En die hebben dus ja, regen nodig uh, om die planten uh, te laten groeien. En daar dus van te eten. Dus in het droge seizoen leggen de vlinders geen eitjes ze moeten soms een periode van wel zes tot negen maanden wachten voordat het weer gaat regenen. Dan gaat die vlinders eitjes leggen. En uit die eitjes komen dan weer de natte seizoensvlinder. Dus het is een hele voorspelbare, regelmatige cyclus. Ja, dus die droge seizoensvlinder die heeft de capaciteit om het leggen van eieren heel lang uit te stellen. Precies. Tot de ja. omstandigheden weer goed worden voor die eitjes, ja. voor die rupsen. Ja. Want die hebben bladeren nodig. Precies. Ja. Dus de, dat is ook de reden waar we hem onder andere ook gebruiken voor, uh, voor onderzoek aan, uh, aan veroudering. En levensduur, want in het, uh, in het natte seizoen leven de vlinders veel korter, misschien een maand. Maar in het droogseizoen kunnen ze dus heel lang leven. Ook ja. heel erg interessant, ja. want ze doen dat met dezelfde met machinerie, zou je kunnen zeggen. Die, die verschillende, uh, uh, de, de natte seizoensvlinder en de droge seizoensvlinder, zijn, dat, zijn, dat nog wel dezelfde, zijn die nog wel van dezelfde soort? Ja, absoluut. Ja, ik vraag er naar zit nog steeds Dirk Slachter, de man ja. van Kippen. onze bomen. En die betrapt <laughs> ons net al op, nee, soorten, rassen en die... Het is ja. semi-kwaad naar ons te kijken. Het is een docent, eh, biologie. Nee, nee, dus, het, het, maar dit zijn dezelfde so ja, soort. Het is, dit is, het, is... Het, ja, absoluut. Maar het is wel, het is wel uh, nou, grappig. Het is interessant om op te merken dat veel... Uh, dit is een hele extreme vorm, zou je kunnen zeggen... van fenotypische plasticiteit. Maar we kennen in onze eigen gematigde streken ook uh, soorten... die, die verschillende uh, vormen uh, kennen. Of wat subtieler. En vaak zijn die zelfs beschreven als aparte soorten... waarbij later bleek dat het ja. verschillende verschijningsvormen waren... van dezelfde soort. Is dat vergelijkbaar met de mens... Mensen met hele blanke huid en mensen met een hele donkere huid... die anders aangepast zijn op omstandigheden. Nou, de, de huidskleur is een interessante... Uh, we hebben natuurlijk uh, huidskleur hele donkere mensen en hele lichte mensen. Uh, ik ben daar zelf een vrij licht exemplaar van. Dezelfde van dezelfde soort. Van dezelfde soort. Als ja. ik in de zon ga liggen, dan word ik meestal rood... maar uiteindelijk wel uh, bruin. Maar dat verdwijnt weer. En wat natuurlijk bijzonder is aan deze vlinder, en dat is wel een, een, een belangrijk detail, is dat zo'n natte seizoensvlinder en een droogseizoensvlinder zelf nooit in die andere vorm over kan gaan. Dat moet altijd weer via het eitje, via het en het eitje het rups, rups. rups en het pop staan. Ja, ja. Wat grappig. Jullie hebben echt naar, naar die genen gekeken hè, van die uh, ja. uh, vlinder. Drie specifieke genen. Uh, de aanpassing, dus degene die de kleur bepaalt. Nou, ja, we zeiden het net al even, jij wordt ja. dan bruin in de zon. Maar dit, deze vlinder die. die Eigenlijk is hij heel erg doorgeëvalueerd, toch? Is het een beetje Darwin een Optima Forma? Kan ik dat zo... Uh, nou, wat, wat, we, wat, we, wat we gedaan hebben, dus, we hebben de, de plasticiteit is dus een belangrijke manier... voor organismen om zich aan te passen aan, aan veranderingen in het klimaat. Maar er is ook nog een andere manier om dat te doen... Uh, die wel veel trager is, en dat is via uh, genetische aanpassingen. Dat, dat wil zeggen dat je dus bepaalde uh, vormen van genen iets beter aan de omstandigheden laat aanpassen dan anderen. Dus we hadden, we hadden heel veel in het lab gemeten. En we hebben toen nagedacht, nou... stel dat we dat nou zouden willen onderzoeken in de natuur... dus de effecten van onder andere klimaatsverandering, dat duurt eigenlijk veel te lang. Ja. Dus uh, dat zijn hele kleine veranderingen... die je eigenlijk in, zelfs in een onderzoekersleven heel moeilijk kan bepalen... Nou, het mooie is dat, uh, wat ik net al zei... is die vlinder komt voor van Ethiopië tot in Zuid-Afrika. Dus, uh, dus de onderzoekster, Maaike de Jong... Uh, die dit, uh, dit, dit was onderdeel van haar promotieonderzoek... is dus letterlijk met een, een netje uh, Afrika ingetrokken. <laughs> en van, heeft ze van, uh, vanaf Oeganda tot in Zuid-Afrika vlinderpopulaties gevangen. En die temperatuur is, is heel verschillend in die landen. Hè. Ja. Dus in Zuid-Afrika is het veel koeler. Ook in, juist in het, uh, in het droogseizoen. En de schommelingen in de temperatuur zijn ook heel erg verschillend. Met andere woorden, we hebben daar... Een experiment en we weten dat dat experiment ongeveer 20.000 jaar heeft gelopen, zo zogezegd. Mm -hmm. dus wat wij hoopten was dat we konden zien aan de samenstelling, de genetische samenstelling van die populaties, ja. waar de uit selectie die plekken. uit die verschillende plekken, waar die selectie precies heeft uh, op, uh, op plaatsgevonden. Nou, dan is, het, dan is het, uh, het lastige, zou je kunnen zeggen, van deze soort, dat we daar eigenlijk genetisch nog niet zo heel veel van, van weten. Daar zijn we wel heel hard mee bezig. Dus we hebben nagedacht welke genen verwachten we nou dat ze een rol hebben gespeeld bij die aanpassing. Nou, uh, jij noemde net zelf al uh, de, de kleur, de, de pigmentatie. Hè? Dus hoe, uh, hoe donker zijn de vlinders. Ja. Uh, dat is een belangrijke eigenschap ook in, uh, in, in gematigde streken. Want hoe donkerder de vlinder is, hoe sneller het opwarmt uh, in de zon. Uh, ik denk dat veel mensen dat in hun tuin wel gezien hebben. In, op, een, op een frisse lenteochtend zie je vlinders... Mooi met hun vleugeltjes uitgespreid op, op, de, op, de, op de struiken zitten om zich op te warmen. Ja, we moeten een klein beetje. Nou, ja, ik, ik wil sorry. nog heel even ja, weten. Dus, dus, wat, wat, wat, wat kunnen we hiermee? Wat, wat, uh, nou, wat, wat interessant is, we hebben, dus we hebben dus inderdaad gevonden dat voor, uh, in ieder geval voor een tweetal genen waar we, zoals je kunnen zeggen, onze hand voor in het vuur uh, willen steken. Uh, hebben we gevonden dat die inderdaad uh, verschillen vertonen tussen die populaties. Nou, dat zijn twee uh, genen die betrokken zijn bij de stofwisseling. Uh, van de vlinder, met name de, de reservestoffen zoals suikers... Uh, hoe, dat, hoe, hoe ze die gebruikt kunnen worden in die verschillende populaties. Nou, Dat is interessant omdat het ook in andere soorten is ontdekt... Onder andere de fruitvlieg. Dus deze genen zouden als een soort uh, merkers kunnen dienen... voor ja. andere populaties om te kijken of ze zich aan het aanpassen zijn... aan veranderende klimaatsomstandigheden. Uh, ja, want het is, je zou er bijna jaloers op worden wat deze vlinder kan. Wij zouden dit eigenlijk ook moeten kunnen om de toekomst ja. te, uh, aan te kunnen. Nou, dat, uh, maar misschien moeten we onszelf niet onderschatten. Want wij, kunnen, wij <lacht> hebben ook een, een extreme vorm plasticiteit. Wel, als het wij kan wel, kan. maar er zijn okay. natuurlijk veel dieren die het loodje ja. leggen... omdat ja. ze tegen grenzen aanlopen. Ja, nou, de, de, de, de, de, de meest voorkomende effecten van klimaatsverandering... in ieder geval wat wij... Op dit moment kunnen meten, dus ik denk dat dat ook een, een zekere. Uh, het gemak waarmee we het kunnen meten, is dat als, uh, als klimaat verandert, dan trekken soorten weg. Of komen er soorten bij. Dat zien we met name in Vlinders, ook in Nederland. De Vlindersstichting doet er al jaren onderzoek naar na dit, uh, dit soort werk. Dus wij krijgen nieuwe soorten erbij, maar soorten verdwijnen ook weer. En die volgen als het ware gewoon de, de temperatuurgrens maar van Maar deze Vlinders kunnen worden. Ja, ja gaat het ja. straks ook met mensen gebeuren. Nou, we kunnen er nog heel lang over doorpraten, maar we moeten helaas afronden. Professor Bas Zwaan en uh, ja, natuurlijk ook promovenda Maaike, Maaike de Jonge. Die heeft ja. al het onderzoek gedaan, Dus noeste onderzoeksarbeid. Dank je wel. Um, op vroegervogels.varen.nl kunt u meedoen met de winterse fotowedstrijd. Brrr, laat u inspireren door de foto's die er nu al op staan. En, en maak een mooie foto en uh, lood hem uh, up. En uh, kijk ook nog even naar tuinreservaten, kunt u ook uw eigen foto's opzetten. Nou, en nog veel meer. Zometeen over thee, over de Maya-kalender. Als we de volgende week nog maar zijn. 2012 zit er bijna op. Weet je, de mensen dat vast thuis. Je moet daar excuses voor aanbieden. Nu voortschrijdend inzicht. <laughs> Wie scoorde het best op het binnenhof het afgelopen jaar? Als ik om me heen kijk, dan staan er twee partijen erg dichtbij. Dames en heren, ik heb een fout gemaakt. Vanmiddag van 1 tot 2. En om hier maar gelijk duidelijkheid te scheppen. De politicus van het jaar 2012. Ik heb altijd het beeld van mijn moeder nog voor ogen. Luister zometeen. Ik ga niet zingen hoor. Live vanuit café Dudok in Den Haag. De zoektocht naar het beste van twee wereld. De politicus van het jaar. Ja, elke ophef daarover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 Hou je aan de snelheidslimiet van 30 en 50. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Steunpunt huiselijk geweld met Pauline. Dag, mijn vriend en ik. Oh, het gaat niet goed. Het loopt echt uit de hand. We hebben hulp nodig.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 Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. De eerste 1000 nieuwe verzekerden bij de Vegapolis maken kans op 1000 euro gratis boodschappen. Vegapolis.nl Terwijl de boekjes met de kwartaalcijfers gebonden worden voor de vergadering van straks... zijn de cijfers die hierin staan alweer veranderd.